In Bosnië is een van de belangrijkste politici van het land opgepakt op verdenking van corruptie. Het is Zivko Bodimir, de president van de grootste van de twee deelstaten. Hij zou zich onder meer hebben laten betalen voor amnestie aan veroordeelden. De afgelopen jaren verleende hij 162 gevangenen amnestie. Het Openbaar Ministerie heeft ook 18 anderen opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van omkoping, georganiseerde misdaad en drugsmokkel.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 Volgens Peter de Vries kwam Holleder onverwacht langs. Hij wil niet zeggen waarom hij is bedreigd. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan... en neemt die buitengewoon serieus. Countryzanger George Jones is overleden. In 50 jaar tijd scoorde hij tientallen hits. Zijn nummer He Stopped Loving Her Today... staat geregeld bovenaan in Peilingen... voor het beste countrylied aller tijden. En al meer dan 150 albums op. George Jones was 81 jaar... Het weer, vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog. In Limburg blijft het tot morgenochtend regenen. In de rest van het land morgen droog, maar het blijft bewolkt en het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen, dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 Een twee uur durend feestelijk meezingconcert voor ons koningspaar. 30 april, Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Glenis Grace, Jim Bakum, Lee Towers, Anita Meijer, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over negen. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat met Koninklijk Huisverslaggever Menno Reemeyer. Journalist en beroepstwitteraar Lamia Arahuay. Ja, dankjewel. En terrorisme onderzoeker Jelle van Buren. Uh, we hebben het over gekke eenlingen, oftewel de lone wolves. Dat is de grootste angst van de politie zometeen dinsdag op 30 april. En daarom worden ze nu al gewaarschuwd en sommigen al vastgezet. Kan dat zomaar en helpt dat überhaupt? Daar hebben we het zometeen over. Je kan natuurlijk uh, meekijken op de webcam Radio 1.nl. Zie je vanzelf hoe het werkt. Luk, topic ja. van de dag. Eerst even nieuws van de dag. Dat was natuurlijk uh, ja, de lintjes. In totaal werden er 3.016 Nederlandse mensen geridderd En onder hen Gerard Joling. Welkom, Mariette. Gerard Joling die heeft een lintje gekregen vandaag. Ja, hij was een van de 3.001 gelukkigen in de categorie Orde van Oranje Nassau. En gelukkig had hij er kracht voor om even naar Alsmeer te komen... om het visier zo opgespeeld te krijgen. Laten we kijken naar de beelden. Dan lachen jullie op het Koningshuis. Echt Gerard, dan ja, dank je wel. Graag gedaan. Nou, nou, dat is er mooi. Uh, er waren nog meer BN'ers die een lintje kregen. Jack van Gelder werd namelijk geriddeld voor zijn verdiensten bij Talente in de Lucht. Uh, laten we even luisteren naar zijn reactie. Ah! Oké, okay. ernstige nieuws kwam er ook uit Leiden. Daar was op de school een valse bommelding. Ja, Het allerlaatste nieuws hier vanuit Leiden is dat de politie er nu van uitgaat dat het gaat om een valse bommelding. Uh, dat betekent nog niet dat die 300 uh, medewerkers en studenten die eerder vanmiddag zijn weggestuurd, dat die onmiddellijk weer terug kunnen komen. De boel is hier nog afgezet, maar het is een valse bommelding. Simpel gezegd, zo meldt ons de politie, omdat de tijdstip waarop die bom zou ontploffen inmiddels is... Ja. Het was niet de eerste keer dat Leiden in het nieuws kwam deze week. Eerder gingen scholen niet open omdat het dreiging van een schietpartij zou zijn. Ja, uh, natuurlijk denkt iedereen meteen aan die dreiging van een schietpartij op middelbare scholen en ROC's in Leiden eerder deze week. Is er een verband? Uh, geen idee. Kees van Dam in Leiden, <lacht> uh, dankjewel. <lacht> Beste antwoord. <lacht> ja. Aan tafel uh, koningshuisdeskundige uh, Menno Reenmeijer, beroepse Twitteraar Lamia Aharawai... en van, vanaf vandaag BNR-columnist. Gefeliciteerd daarmee. En um, terrorismeonderzoeker Jelle van Buren. Um, Jelle, uh, dit lijkt een beetje een totaal overtrokken reactie. Ja, er was flink veel paniek in Leiden. En ook die bommelding van vandaag... Uh, volgens mij kun je dat vrij makkelijk uh, toeschrijven aan een copycat... Maar je ziet wat voor effect uh, dat heeft als we daar heel paniekerig op reageren. Dus er zit ergens waarschijnlijk weer een puisbuber zich uh, te bescheuren op zijn zolderkamer. <laughs> ja. En te overzien wat voor enorme paniek. Hij heeft weten te veroorzaken met één berichtje. Als jij daar aan het hoofd had gestaan van de politie... dan had je gezegd no way dat we die school gaan ontruimen? Nou, ik sta niet in die positie. Um, maar, nee, en dan maar is het ik, uiteraard alles, moeilijker. Alles. Maar als je het zo bij elkaar bekijkt... er wordt gewoon ontzettend veel afgedreigd in Nederland. Uh, de bedreigingen stromen dagelijks echt uh, met honderden, duizenden tegelijk uh, binnen. Uh, toen ik zelf aan mijn onderzoek begon... en ik uh, dat voor het eerst eens een beetje ging volgen... Hmm. Nou, de eerste week durfde ik bijna mijn huis niet meer uit. Want je krijgt echt het idee dat er een soort burgeroorlog in Nederland gaande is. Na de tweede week begin je er een beetje aan te wennen. Na de derde week begin je het allemaal te herkennen. En dan onderzocht jij ook dit soort... Ja, je volgt dat. Je probeert er zoveel mogelijk van na te speuren. Je kijkt natuurlijk ook wat er in het buitenland al over uh, bekend is. Nou, de uitdrukking is, blaffende honden bijten niet. Uh, dat blijkt in dit geval ook op te gaan in 99,99999 procent van de gevallen. Zijn het dreigementen en blijkt ook uit niks dat ook wie dan ook ooit serieus van plan is geweest om ook echt de daad bij het woord... Uh, maar goed, dan er zijn er natuurlijk genoeg mensen die zeggen... Ja, ja, ja, dat is allemaal achteraf gekletst. Um, in dit geval van vandaag, um, was, is dat, was dat echt wat te voorbaren, die, die onruiming? Jawel, want als je dat gewoon ook nakijkt op, uh, op Twitter en op sociale media... dit soort bedreigingen wordt heel vaak geuit. Als die serieus waren, dan stond er inmiddels echt geen school meer in Nederland overeind. Uh, en dan waren er ook heel wat leraren inmiddels uh, vermoord. Of sowieso was de halve Nederlandse bevolking uitgemoord. Als je dat allemaal serieus neemt, dan zou je dat moeten zien. Nou, dat zie je gewoon niet. Het zit in de cultuur. Het is een manier om jezelf op de kaart te zetten. Uh, het zijn uh, bepaalde opvattingen van humor. Maar die, maar goed, die, maar die zijn ja. allemaal wel aangekondigd. Via internet? Ik wou net zeggen, Virginia Tech... Hè? dat ja. is een filmpje toen op YouTube. Wanneer, hoe maak je nou die afweging? Ja. Van, nemen ja. we het serieus of niet? Nou, er wordt uh, veel op geïnvesteerd in Nederland. Uh, allerlei uh, psychologen en gedragskundigen... die uh, ontleden dit soort teksten... op basis van uh, hun ervaring... en wat er in het verleden is gebeurd. En zo probeert men constant... een risicotaxatie te maken. Alleen dat blijft natuurlijk mensenwerk. Dus dat, het is geen hogere wiskunde. Als je maar de juiste formule toepast... rolt ook het juiste antwoord eruit. Dus er zit altijd een onzekerheidsfactor... In. En op de achtergrond speelt natuurlijk dat we in een samenleving zitten... die tamelijk nerveus is en enigszins geobsedeerd door veiligheid en risico. En dan krijg je dus dit soort maatregelen van een, vanuit het idee... Uh, uh, laat ik in ieder geval maar iets doen, want het zal mij toch niet overkomen. Maar als je kijkt naar de dreiging van die jongen vanaf Costa Rica... Uh, ja. dat is serieus genomen omdat het heel specifiek ging over welke school... en op wat voor manier en allerlei details werden er gegeven. Zeg jij alsnog, ja, dat, dat is die... Kennelijk is die definitie van wanneer is iemand uh, potentieel gevaarlijk... Is, is te nauw. Moeten we dat wat breder zien? Moeten we er niet zo moeilijk over doen? doen... Nou, hier uh, miste je ook een aantal zaken in, die, uh, in dat berichtje... wat meestal volgens de deskundige erbij hoort... wilde sprake zijn van een echte dreiging. Uh, bijvoorbeeld de, de grief of de woede uh, uh, waar het om gaat. Meestal wordt daar wel iets van, uh, schemert daar wel iets van door. Ik denk dat hier ook hele praktische zaken een rol hebben gespeeld. Het kwam op zondag binnen. En op zondag is Nederland, zijn nog steeds een hele hoop mensen onbereikbaar. Ik denk dat men in Leiden gewoon ook niet erin is geslaagd... om tijdig alle deskundigheid en ervaring uh, te organiseren... en bij elkaar te krijgen die wel degelijk aanwezig is. En dan op het laatste moment moet je een beslissing nemen. En de burgemeester heeft gewoon niet aangedurfd het risico te nemen. Het berichtje stond er al op zaterdag. Hè? Dus ik denk ja. bij mezelf, als hij het nou echt had willen doen... Hè? en het was, uh, weet ik veel, maandag geweest... en ze uh, dus kwamen er dinsdag pas achter... Dan waren ze te laat geweest. Ja, maar dat is het probleem met de als-redeneringen. Ja. Um, als je al die bedreigingen op een rijtje zet... en dat gewoon eens rustig doorneemt... Ja, bij elke bedreiging bedreigingen zou je dan op deze manier moeten reageren. Want ja, het zou toch eens wel waar zijn? Um, ik, ik bedoel, ik begrijp natuurlijk op zich de reactie wel. Alleen als je er even over doordenkt... Dan, dan, dan creëer je een totaal onleefbare samenleving... die volledig stilstaat. Maar ja, aan de andere kant... zo vaak worden hier toch niet dit soort maatregelen genomen? D nee, dat daarom wel is het ook... mee. Ja, maar het is het wel onleefbaar. Dat het, nu, het is wel opmerkelijk dat het nu zo grootschalig uh, dit soort uh, reacties er uh, zijn geweest. Het kan best zijn dat op de achtergrond ook nog Boston een rol speelde. 30 april? Neem ik aan. 30 april komt eraan. Iedereen staat dan toch al een beetje op de toppen van de zenuwen. Misschien een burgemeester die ook gewoon weinig ervaring heeft met het uh, omgaan met crisissituaties. Dat maakt gewoon een heel simpel weg ook uit. En uiteindelijk heeft men deze beslissing uh, genomen. Maar je ziet ook wat de consequenties ervan zijn. Het heeft enorm veel aandacht gekregen. Dat brengt mensen weer op een idee. Ja, dat en, vragen we vandaag. Op, op, en ik weet ja. nou niet of, of dit nou heel erg het gevoel van veiligheid heeft versterkt. Of dat er nu juist meer een idee is van, wat kan er niet allemaal overal elk hm. moment van de dag gebeuren? Ja, dat heb je natuurlijk ook al met die Antraxbrieven uh, een tijd geleden gezien. Ja. Ik, ik weet niet in hoeveel uh, plaatsjes in Nederland. Ik wil niet gestaan bij, uh, bij, bij ontruimde postkantoren. Ja. En weet ik veel waar, waar iedersinnig mensen mens van denkt van, waarom zou je nou in hemelsnaam in Beet Zutphen ja. Het postkantoor van Zutphen. Ja, of. of hè? Maar dat hebben we ook een ja. hele periode gehad. Ja, en en dat gaat dan weer over ook. Ja, en met bommelding is precies ja. hetzelfde. Het ja. gaat steeds uh, over. Uh, mensen beleven er gewoon ontzettend plezier in om dit soort dingen te doen. Het is aandachttrekkerij. Dat moet je onderhand weten. En maar zou wat doe je er ook tegen? Wat uh, nuchter en zakelijk reageren. Een beetje vertrouwen erin hebben. Maar vooral ook, denk nou niet dat het mogelijk is om totale veiligheid of wat dan ook te bereiken. Hebben we het? het Zometeen ook nog over. Dan hebben we het over de Lone Wolves op 30 april. Ja, <middels> Maar hier is het voetbal: namelijk Heerenveen AZ, rug naar Niemeyer. 10 minuten gevoetbald in de tweede helft, geen wissels gezien, nog altijd 2-0 voor AZ. Heerenveen furieus, kun je dat zeggen? Ja, wel ja. Uit de kleedkamer gekomen, druk gezet op het doel van Band, maar geen goals. En de beste kansen toch alweer. Na 56 minuten gezien voor AZ. Elgidor oog in oog met de keeper. Mist had AZ al eerder voor de rust op 3-0 kunnen zetten. Maakte wel de openingsgoal van AZ na een half uurtje spelen. En later Berens gezien. Een voorzet eigenlijk gemist. Berger Goetmansson vanaf de linkerkant. Er gaat er eentje de lucht in. Ik dacht dat dat Elm was. En Berens komt te invliegen En kopt de bal net over de lat. Dat waren toch de beste kansen in de tweede helft. Wat dat betreft is de 3-0 dichterbij geweest denk ik dan de 2-1 van Herenveen Herenveen dat met Elka Nassie nu in de as van het veld, een meter of twintig over de middenlijn, dat is waar de bal ligt. Elka Nassie met een vrije trap voor Herenveen gaat eens kijken waar de koppers zijn, eens kijken waar Finn Bogasson is. Speelt niet zijn beste wedstrijd, bal komt voor, blijft ook liggen, maar 4-gever kan ermee vandoor voor aanzet. Geeft hem mee aan Marcellus aan de rechterkant en dan gaat Berends lopen. Ex-Herenveen, is hij sneller dan Kruiswijk? Nee, Kruiswijk herstelt de achterstand, gaat er langs bij Berends. Hij legt de bal terug tot in de voeten van zijn eigen keeper. Christopher Bo Nordveld. Het blijft na 57 minuten 2-0 voor AZ Op bezoek in het Abel-Enstra Stadion van EREV. BNN Today. Zet een punt achter de week. Leuk! Nou, Willemijn, ik heb gisteren. Heb ik het mooiste concert van. Dit Deze jaar. Maand. Naar dit, jaar. Naar dit jaar. Tot nu toe. Dus uh, het was Beyoncé? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Deze, deze, het een dame, deze dame ontstijgt Beyoncé ver. Mm. Gewoon, gewoon. En vooral in stem, denk ik ook. Ik heb Beyoncé nog nooit gezien. Het was in de, in de kleine zaal van Paradiso. Mensen die daar wel eens zijn geweest, die, die weten dat het vrij gehoorig is ook en zo. En, maar gelukkig speelde er verder helemaal niemand. Dus het was ook stil rondom de zaal. Dat was mooi. En het was helemaal uitverkocht. Maar toch uh, wist zij continu liedjes te spelen waarbij iedereen stil was. Dus ze werd ook niet gekletst en zo. Wat echt heel irritant is altijd bij concerten. Ja. Singer-songwriter is er. Uh, ze komt uit Memphis. En ze heet. Valerie June. Ze heeft nog geen album uit. En ze heeft uh, wat liedjes opgenomen en uh, een paar singeltjes uitgebracht. Maar het album moet nog komen. En dat gaat zij maken samen met Den Ouerbach. Dat is de man achter de Black Keys. Grote band op dit moment. Mm -hmm. Die gaat het allemaal voor haar produceren. En het is, ja, het is, Zij stond op dat podium. En op een gegeven moment dacht je van, nou die is al een tijdje in Amsterdam. Ze stond een beetje zo te spelen en zo. En, uh, maar ze, ja, ze, ze moest ook vroeg op. want Ze was uh, bij, uh, bij Giel uh, op 3FM geweest. Dus misschien dat dat er ook mee te maken had. Maar elke keer als ze dan een liedje ging spelen, ja, was het, was het, dat was zo, het was zo fantastisch. Ik, was helemaal, ik ben helemaal enthousiast geworden. Ik vond het al tof. Ik had anders maar, nooit? Nee, <laughs> nou, Maar nu, nu vind ik het helemaal tof. Ik, ik, ik ga het album zeker luisteren in deze zomer. Valerie June heet ze dus. Geniet met me mee. You can't be told. Zo so heet de single. Ik ben voor. Ik ben ook voor. Twee handen. Ja, ja. Is voor. Ja, je ja, je wat wat ik, ik twijfel nog een beetje. Waarom? Ja, dat, dat eindstuk. Dat herhaalde zich maar. Dat, dat kan ik niet zo goed tegen. Uh, oké. Okay. Ja. Ja, ik snap het wel. Ja hallo, jij staat bij mij. Oh ja, ik was voor. Ah joh. Oh, oké. Okay. Wat voor jij Ragnar? Uh, ik miste een beetje de discussie omdat ik nog op mijn monitor zit te kijken wat er allemaal precies gebeurt op het middenveld. 62 minuten gevoetbald, het is 3-0 voor AZ. Dat is voor mij nu even hoofdzaak. Doelpuntenmaker ja. is Berg Goetmansson. Maar er is een duel tussen Deroon en Maher op het middenveld op de helft van... Uh... Herenveen een arm in het gezicht, al dan niet bewust gedaan door Maher bij de Ron. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Bal komt bij Eltedoor op de rand van het strafschopgebied geeft hem op links mee aan Berg Goodmanson. Die twijfelt niet, want AZ denkt er niet aan de aanval stop te zetten als de Roon dus van Heerenveen op de grond ligt. En Berg Goodmanson met de binnenkant van de schoen hard tegen de touwen Noordveld gepasseerd. En zo begint het toch een beetje een afgang te worden na een uur spelen. 3-0 voor de bezoekers, waar Herenveen zeker leek van de play-offs. En ja, met een nederlaag vanavond is dat nog niet helemaal een uitgemaakte zaak. Omdat Heracles en NEC op 36, pardon, 37 punten staan. Als dat er 40 worden met nog twee speelrondes, dan zou het nog mis kunnen gaan voor Herenveen Dat de scherpte vanavond mist, dat niet altijd bij de les is, te veel ruimte weggeeft. Nu wel een zware pech heeft met dat geval van de roon op het middenveld maar 3-0 dat zijn geen fraaie cijfers voor de ploeg van Marco van Basten. De ene keer is het goed zoals vorige week in de Arena spelend als een collectief brutaal en vanavond een beetje met knikkende knieën tegen AZ. Na 64 minuten is Heerenveen AZ via Bernard Groetmansom 0-3 geworden. Lekker. We gaan het hebben over komende dinsdag en dan vooral de beveiliging van komende dinsdag. Die is in Amsterdam hoog, maar toch is er enige nervositeit over ene wolf. Een eenzame man of vrouw, maar vaak zijn het mannen die ineens iets, een, een defect in het hoofd krijgen en erop uitgaan. Ja, daar, daar kan je niks tegen doen hè? Nee, maar nou, u heeft gewoon helemaal gelijk. Wij kunnen zeggen we gaan de risico's zo goed mogelijk beheersen. Maar helemaal uitsluiten kan je het niet. wordt ja, de burgemeester van de Laan. Een speciaal team van de politie houdt ongeveer 100 mensen in de gaten. die mogelijk een bedreiging vormen. voor onder meer het Koningshuis. Ik kan u dus zeggen, er wordt aan het begin van, uh, van die drie maanden. is, is, is men gaan werken aan een dreigingsbeeld. En ik kan het best zeggen, dat is ook gewoon alleen maar gunstig. Dat is het mildste dreigingsbeeld wat je hebt. Dat mm -hmm. is gunstig. En toch zitten er ook mensen vast, zoals Erwin L., beter bekend als de vaccinelichthouder-gooier. Ingo. Hij zit 14 dagen in de cel en kan dus sowieso niet naar Amsterdam te komen. Plemijn. Nee, en uh, hij is dus niet de enige die vastzit um, hier aan tafel. Ik zeg nog maar even. Jelle van Buren bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Ja. Veiligheidsonderzoeker, Koningshuisverslaggever voor de NOS. Menno Reemeijer en uh, BNR-coloniste Lamia Harouai. Jelle, um, um, er zitten dus mensen al vast. Er worden mensen in de gaten gehouden, zo'n honderd, ja. weten we nu. Jij vindt het allemaal maar onzin hè, als veiligheidsonderzoeker. Nou, Onzin is een heel groot woord. Uh, bij een aantal van die mensen bestaat op zich een risico dat ze iets kunnen gaan doen. Uh, het is in die zin begrijpelijk dat daar een oogje op wordt gehouden. Alleen het dreigt wel een beetje dat alles wat neigt naar afwijkend gedrag... of een eenling of iemand die ooit iets gedaan heeft... wat als een risicosignaal wordt opgevat... dat daar nu al heel erg bovenop wordt gezeten. Maar wat zijn het voor mensen die in de gaten worden gehouden? Het zijn mensen die de meeste daarvan hebben psychiatrische problemen. Uh, een opeenstapeling ook met sociale problemen, sociaal isolement... financieel-economische problemen, geïsoleerd. En in het verleden op de een of andere manier... als eerder met politie of justitie in aanraking gekomen... waarbij iets van gewelddadige neigingen is gebleken. Ja. Op een gegeven moment worden die mensen op de lijst gezet. Maar dat gebeurt al veel langer. Hè? Dat gebeurt bij eh, iedere koningin, dan gebeurt dat ook al. Ja, die lijstjes bestaan ook al veel langer. Alleen karstatus uh, is daar gewoon erg belangrijk ja. in geweest. Uh, die kwam... Uh, uh, -huh. In de, ook van de autoriteiten uit de lucht vallen en stond niet op ah. de lijstjes. Geeft meteen ook de beperking van dat soort ja. lijstjes aan. Alleen vanaf toen heeft men nog meer geïnvesteerd... in het uh, onder controle proberen te krijgen van dat probleem. Daar zit ook nog bij de enorme vloedgolf aan bedreigingen... Ja. aan het adres van politici uh, en andere ja. bestuurders... onder andere op Twitter en andere sociale media. Dit is een nieuw beleidstrein voor de overheid... waar men op deze manier dus mee aan de slag gaat. Is het ook niet zo dat... Um... Ik kan me voorstellen dat zo'n zo Karsten T., die, die was helemaal gefixeerd op het Koningshuis bijvoorbeeld. Hè. Is het nou ook niet zo dat er nu misschien ergens in Nederland iemand uh, uh, zit... en ziet dat zo'n vaccinelichthouder bijvoorbeeld wordt opgepakt preventief en denkt... Ik zou even niet schelden, maar verdomme, toch wel. Um, uh, dit kan niet, uh, ja. ik ga me voor hem wreken om maar even uh, iets Ja, dat soort reacties vreken. kunnen altijd uitgelokt worden op het moment dat de overheden, ja. in het algemeen gesproken, uh, te hard optreden of uh, uh, te grove middelen inzetten. Is rond... dit te hard optreden? Uh, welke, nou bedoel ja, je Nou ja, bijvoorbeeld rond... door zo'n lichthouder op te pakken. Ja, dat is in de tijd gebeurd. Hij heeft twee jaar vastgezeten. Dat is ongekend lang. Ja. Uiteindelijk is hij in hoger beroep uh, tot een uh, kortere straf veroordeeld. Hij zelf wil ook absoluut niet als een gestoord iemand gezien worden. Maar als iemand die gewoon terechte maatschappelijke of politieke grieven heeft. Ja. Um, twee jaar vastzitten voor het gooien van een vaccinelichtjeshouder. Is, uh, is ongelooflijk lang. Ja. lang. En dat heeft ook tot heel veel... En nu veel... weer, weer opgepakt van andere zaken. We komen zaken. er zo ze ja, even sorry. terug, jongens. We gaan even naar Ragnar, want even er ja. is wat... Uh, Gebeurt daar wel? Ja, we zitten met uh, 4-0, 4-0 voor AZ. Een doelpunt van Elte door een vrije trap van flinke afstand. Schiet de bal uh, over de muur, schiet hem richting de kruising links en de doelman van Ereven heeft geen kans. Er ging een actie aan vooraf een overtreding op Elm door de Roon die geel kreeg en dat betekent dat de Roon uh, volgende week uh, Geschorst zal zijn in de wedstrijd tegen Utrecht. We weten nu in ieder geval één ding zeker. Ook al komt er nog één of twee of komen er nog drie doelpunten bij van Heerenveen. AZ zal met deze overwinning normaal gesproken in de eredivisie gaan blijven. Zeker op basis van het solo vanavond. Gaat dat niet meer fout? Een bekerfinale ook nog. En er is één man die staat op de perstribune. Dat is de geschorste trainer van AZ, Gert-Jan Verbreek. Die wil weten dat hij met 4-0 leidt met AZ tegen zijn oude club. Altijd gevoelig Heerenveen. Ja. Uh, Jelle, jij zei net van ja, de paradox is dat de mensen die nu vastzitten of die in de gaten worden gehouden, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk niet echt heel erg gevaarlijke mensen. Ik bedoel, de mensen waarvan je het echt niet weet, zoals een Karsté, Dat zijn natuurlijk de, de mensen die, die, die, ja, die potentieel echt gevaarlijk zijn. Want Karst had niet op een lijstje gestaan, ook nu niet. Want die had helemaal geen verleden. Die stond toen niet op een lijstje. Maar achteraf, nou ja, achteraf is men het heel, zijn hele leven gaan uitpluizen. En er zijn mensen die zeggen van ja, maar als we het er toen al zo naar hadden gekeken. Als... Hadden we het wel gezien. Ja, dat is natuurlijk altijd de wijsheid uh, achteraf. Dus dat is zeer moeilijk te beoordelen of dat toen ook het geval was geweest. Wat, wat moet je dan doen om op zo'n lijstje te komen? Hoe, wat, wat voor dingen moet je dan uithalen? Je moet in de war zijn. Uh, je moet mensen hebben gestalkt. Uh, je kan bijvoorbeeld uh, uh, je partner een keer klappen hebben gegeven. Maar een hoeveel keer... mensen maar dat... Precies. Dat zijn er? dat? Dat is ook het probleem. Het, het, en dat is ook het moeilijke met dat soort lijsten. Het is een soort afstrepen. En als je een aantal van dat soort dingen bij elkaar zet... dan kom je nog steeds op een vrij grote groep. Nederlanders uit. Dus het is de opeenstapeling van problemen en het is natuurlijk ook des te uh, preciezer je gaat kijken naar mensen, dus de des te meer, je, meer je gaat zien ja. en vinden. Maar overigens, die mensen worden natuurlijk niet, die worden niet opgepakt, maar die krijgen in sommige gevallen een, een bezoekje van de wijkagent. Ja, er gebeurt van alles. Een bezoek van de wijkagent. Um, als er toevallig nog een openstaande boete is, dan wordt die natuurlijk nu geïnt. Uh, maar bijvoorbeeld ook een gedwongen opname. Dat kan een burgemeester uh, gelasten in een, uh, uh, in een inrichting. Uh, zo kun je ook heel creatief alles inzetten, gewoon met het doel... om bepaalde mensen voor een dag of een dagdeel van straat ja. uh, te halen. En daarna zeg je, sorry, zo hadden we het niet bedoeld... of we dachten dat je iemand anders was. Pre dat gebeurt allemaal. Maar dat, Menno, jij ja. zei net van dat gebeurt al jaren. Dat is nu echt niet nieuw. Nou, het gebeurt al jaren. Nee, het is niet nieuw. Maar het is nee. volgens mij wel sinds Carsté. Uh, na Carsté hebben ze nog iets anders bedacht. Iets wat ze ook al wel deden. Uh, uh, maar wat minder intensief. En er zijn nu uh, heel veel agenten. Trainen ze daar dan op, zeggen ze. En dat is uh, het preventieve. Dus die, ja. die mengen zich uh, onder het publiek. <coughs> dat was uh, voor Carsté trouwens ook al zo. Maar met minder politie. En, en nu moet iedere agent eigenlijk om zich heen kijken. En, en opletten. Ja. Van hé, hey, die meneer met zijn jasje aan en een rugzakje op. Ik heb het zelf een keer meegemaakt. En die, die gedraagt zich wel heel de dag. Die gaan we even aanspreken. Die moet zich even legitimeren. Die heeft een ja. zwetende bovenlip. Die heeft een de zwetende bovenlip ja. en die ja. trillende handen en, ja. de, vind, vind jij het zelf een beetje doorgeslagen? Want jij hebt ik, er al die ja. jaren ben je nou, erbij. Ik genoegd? zou even vertellen. Ik heb het uh, <coughs> hier voor de uitzending ook uh, met Jelle nog even over gehad. Ik heb uh, 2009 Apeldoorn stond ik uh, uh, op de kruising heb ik meegemaakt. Uh, en, en een jaar later uh, heb ik um, uh, Amsterdam meegemaakt. De Damschreeuwen... Mm -hmm. Dat was, dat was nog drie keer erg geschrikken, kan ik je vertellen. Hoewel de, de gevolgen kleiner waren. Maar toen was ik in 2010 op die dam smiddags al. En toen kreeg ik het benauwd van alle beveiliging. Uh, die was natuurlijk aangescherpt ja. naar aanleiding van Apeldoorn. En ik kwam daar op die dam om drie uur. En die werd er helemaal, helemaal, helemaal Spaans benauwd van. Dat je denkt van, ik liep die dam op ik dacht, hier verwachten ze wat. Ja. Nu, vanavond verwachten ze wat. En ik denk dat ik niet de enige ben geweest. Ja. En ik denk dat daar ook een beetje die collectieve paniek vandaan is gekomen die avond. Want ik heb daar vaker gestaamd dan met de dode, denk ik. Er wordt altijd geschreeuwd. Maar ja, moet je het dan maar niet beveiligen zodat die nee, paniekreactie er ook niet komt? In, in burger? In ja, dat, ja, dat, dat gebeurt ook wel. Dat, dat gebeurt ja toen in Apeldoorn uh, op, op die kruising de, daar stroomde uh, toen na dat ongeluk gebeurd was allemaal mannen in oranje ja. t-shirts en pruiken op en toen diepe een collega hoorde ik naast me roepen goh kijk uh, er zijn ook heel veel oranje supporters die komen helpen nou dat waren geen oranje supporters ja, maar dat ja. waren verklede politieagenten die tussen het publiek hadden gestaan ja. dus die waren er al wel ja en, uh, laat maar, maar het idee ja. dat het is of niet beveiligen of dit... er zit ja, natuurlijk altijd veel tussen. Ja. En je moet er gewoon een beetje rustig en zakelijk uh, en professioneel Maar het, het, mee het, het begint wel een beetje aan, aan de persoonlijke levensfeer van mensen uh, te komen. En ja, het gaat dat, wel heel ver, vind ik persoonlijk. Ja, dat zie je bij dit soort uh, maatregelen. Ook het idee dat er gewoon steeds meer mensen gaan opletten op afwijkend gedrag. Ja, nee, ja, inderdaad, dat, ja dat, dat dat kan gewoon heel ver gaan. En dan krijg je een hele paniekerige samenleving... waarin plotseling ook een soort normalisering... Gaat plaatsvinden. Maar je ziet ook traditioneel in Nederland, zeker als het om het koningshuis gaat... of dat soort grote bijeenkomsten, um, in 97 heb je een eurotop gehad. Toen zijn er gewoon 400 mensen in één keer van straat gehaald. En dat was dan met uh, de verklaring... we denken dat het hier om een georganiseerde criminele groepering gaat. En om dat te kunnen onderzoeken, moeten we ze nu van tafel halen. Dat is later door de ombudsman en andere instanties volledig afgekraakt. Maar burgemeester, uh, de, degene die er toen de tijd voor verantwoordelijk waren... Ah. hebben laat, laatst nog gezegd van... Ik zou het nu weer zo doen, dan maar een tik op de vinger af. Ja. Dat Gaan, is gewoon de realiteit op dit moment. Ja. Gaan die mensen, want er worden, denk jij, in de loop naar, naar dinsdag echt nog wel een aantal mensen opgepakt? Vanaf ja, of nu? een spoedopname, -of, of, of er wordt ja. op die dag een afspraak met ze gemaakt buiten de stad. Um, het hoeft niet alleen maar het harde werk een te zijn. Een afspraak buiten de stad? Met ja. nou, ja, een man uh, met de regias. Nee, een... maar met je welzijnswerker, of je moet een praatje maken bij de GGZ, en dan kan het toevallig net alleen in die ene locatie die ja. een eindje weg is, waardoor je wat langer onderweg... Je kunt ervan... Ik bedoel, er wordt ook creatief... Ja. Uh, met dit soort zaken verwacht je nou dat mensen die wel, want daar valt er niet zoveel aan te doen. Maar als je echt onder valse voorwensen wordt vastgezet, je kan natuurlijk voor rechtszaken verwachten, denk ik. Daar heb ik wel advocaat ja. over gehoord. Ook en dan al. kom je precies, dan is het achteraf en dan krijg je een, keer een tik over de vingers, autoriteit. En dan is het en keer, nou ja, jammer. jammer. Ja, dat, ja. Uh, dat is all in the game. En op dit moment is het dus wel. En de, dat is natuurlijk wel een kritische ont, uh, ontwikkeling. Maar dan wordt gewoon gedacht: van nou ja, dan inderdaad maar later die tik op de vinger. Dat calculeren we in als het ja. vandaag maar rustig het, blijft. Dat viel, viel mij op toen wij uh, onze eerste accreditaties kregen, dat we ons moesten accrediteren, dat stond bij dat je Twitter naam en je, je Facebook-account moest doorgeven. Dat ja. hebben ze er later uitgehaald trouwens. Maar dat vond ja. ik wel heel opvallend. Waarom? Wat spitten ze dan helemaal door? Ja, dan gaan ze doorkijken. Uh, wat je, wat je zo schrijft op sociale media. Dat alsof gaat natuurlijk wel zegt, heel ver. Alsof je, alsof je <laughs> nou ja, Natuurlijk, nee, dat niet, maar he, om een beeld te krijgen van ja. hoe jij bent als persoon... Ja. dat jij uh, wel een hele radicale republikein bent met je oranje jasje aan... Uh, nou ja, op ja. dit moment wordt standaard alle sociale media worden gemonitord. Er worden gewoon aan de hand van computerprogramma's wordt dat gewoon beoordeeld... en een grote bak leeggetrokken. Elke dag duizenden berichten die op de enige manier als bedreigend worden gezien. Dus er wordt gewoon grootschalig ingezet om dit soort nieuwe ja. ontwikkelingen uh, er toch heel dicht bovenop te zitten. En dat kan ik heel ver gaan. He? Durven ja. we nog naar de Dam, mensen? Gaan we naar de Dam? Ja, ik, ik nou, werk ik op de, de, de Dam. Denk ik ik, maar, ik de ja, ook ja, op de Dam. <laughs> ja, ik <moet> dus <laughs> ik maar wel dubbel glas in dat <laughs> gebouw. Uh, ja. En uh, rustig op de buik. He? Ja, dat zeker. Zakrol, dat is echt heel gevaarlijk. voor oppassen. Het is tijd voor het nieuws, dames en heren. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal van half tien met Juris Stumenitsky.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 Het Openbaar Ministerie heeft in Spanje een Nederlandse man laten oppakken. De man van 35 wordt verdacht van een reeks ongekend zware DDoS-aanvallen... op een Amerikaans bedrijf dat spam tegengaat. Hij zou niks te maken hebben met de cyberaanvallen in Nederland... op een aantal banken en op DigiD. En als je in Amsterdam wilt slapen rond de inhuldigingsdag, dan kan dat. Want er zijn dit jaar nog duizenden hotelkamers vrij. De afgelopen tien jaar was er rond 30 april geen hotelkamer meer te krijgen... Volgens Koninklijke Horeca Nederland zijn er zoveel lege kamers door de hoge prijs. Die schoot omhoog nadat koningin Beatrix de aftrede had aangekondigd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met dank aan tafel NOS koningshuisverslaggever Menno Reimer die dit laatste <laughs> nieuws maar eens even moet duiden. Ik, ik, ik bedoel, nou, ik, ik, ben je een Ik vond die van de DDoS vond ik nog veel mooier. Ik hoorde, uh, toen ik hierheen reed, uh, de verkeersinformatie. Uh, uh, en daar uh, sloot die man mee af, uh, de man van de verkeersinformatie. En bij uh, Amsterdam staat nog 8 kilometer DDoS. Want <laughs> ik ook ja. goed had net gezegd, het is een soort van file. Dus ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar, maar goed, ja, over de, de hotelkamerprijzen nou, schieten omhoog. Ja, ja, maar uh, ARD had uh, uh, al meteen uh, de half Polski afgehuurd, de voorkant. En die uh, zijn dan allemaal weer uitgebonsjoerd. Die krijgen allemaal kamers aan de achterkant. Beveiliging. In beveiliging. Ja. ja. En maar, over die hoge prijzen, ja, dat, ach, de, de, ja, jammer dan. Heb je je misgegokt? Ja, dat is oh, altijd met dat soort door, evenementen. Olympische Spelen. Dan gaan die prijzen omhoog en dan blijven al die kamers leeg staan, Dan gaan ze, gaan ze huilen en al en, oh, wat erg. Ja, dat moet je niet doen. Beetje uh, dom. Kraken? Kraken, ja. Ja, <lacht> ja. ja, ja. ik ook kraken. Ja. Op 30 april. Dat op lijkt gelijk wel ja, een ja, ik heel goed idee. Ja. En een beetje bij ja, de dam, het me. liefst. Ja. dan hebben een uitzicht op, kunnen wij daar verslag van doen. Iedereen blij. Dat dus, aan tafel. Journalist, benar, columniste Lamia Aruwai en veiligheidsonderzoeker Jelle van Buren... En Menno dus, en Luc en ik. Je kan ons zien op de webcam radio1.nl en mee met hashtag BNN Today. Luc, volgende yes. onderwerp. We gaan naar Den Haag. Daar werd gisteren een debat gevoerd over wanneer er een debat zou moeten worden gevoerd. Voorzitter, dat uh, debat wat na het assess uh, uh, gehouden zou moeten worden, dat gaat. Volgens mij en volgens, mij, volgens anderen in deze Kamer ook. Dat gaat over verantwoording van de staatssecretaris. Dus ja, voor ons was dat het van meet af aan... dat het ook daarover zou gaan. Dan laten we daar het debat over voeren. Ja, één debat moet worden gevoerd over de vrouwen met toeslagen. Als daarna nog een een uitgebreide debat nodig is... over de toekomst van toeslagen, wat ik me ook zomaar kan voorstellen... Ja. dan moeten we dat debat ook nog voeren. Ja, ja. Ik denk dat we het gewoon zo kunnen doen. Oké, okay, dus, dus maar in principe één debat... maar het zouden ook twee debatten kunnen zijn. Ja, ik, ik, meen het serieus. ik meen het serieus. Ik heb maar u de ruimte de... kans gegeven in de... Ja? De, ja. Ja? ja, sorry. Nou, ik had begrepen, ik had de heer Groot iets anders begrepen... dat een apart debat over die brief mogelijk was. Dat is de manier waarop ik de heer Groot geïnterpreteerd had. Wacht even, wacht even, hoor. dit wordt een beetje ingewikkeld. Dus er is één debat over de fraude met toeslagen... één debat over de staatssecretaris en ook een debat over een brief. Dat hoorde ik bij de heer Groot. Okay. Ik heb dat niet gehoord. Er is een einde gekomen hiermee. Voorzitter, voorzitter Stel ik dan, vraag ik u om dit hoofdelijke stemming te brengen... om een debat te houden op 14 uur. Voorzitter, ik zou maar, één willen toevoegen. Nee, ik dat, vraag hier gewoon een hoofdelijke stemming aan om het voorstel. Nee. Ja voorzitter, ik vraag dan hold voor orde, voorstel orde voorsteloof nee. aan. Ik vraag dan hold voor orde voor aan. Nee. Ja, ja voorzitter, ik nee. Denk, dank u wel. Okay. Ja, dus we gaan nu stemmen over een hoofdelijke stemming moet komen over een tweede debat. Dat wordt gehouden voor het eerste debat, dat na het reces wordt gehouden na afloop van het derde en vierde debat over de brief. De staatssecretaris, de fraude en de hoofdelijke stemming. Meneer Groot, klopt het, wilt u dat alsjeblieft in de microfoon zeggen, dat, u, dat mijn interpretatie dat u geen apart debat wil, maar dat u dat ene debat wil waar al die dingen aan de orde komt... klopt dat ik dat juist heb geconcludeerd... of heb ik dat onjuist geconcludeerd? Ik zou zeggen, de, de, het debat dat is aangewerkt... dat heb ik van meedoen ook als een verantwoordingsdebat gezien. Ja, dus, dus er moet maar één debat gevoerd worden... over wat er in de voorgaande debatten werd besproken. En als er daarna nog een debat over de toekomst van de toeslagen... gevoerd moet worden, moeten we dat voor El ook doen. W Wacht, ik tel even mee hoor. Er zijn nu twee debatten waarvan één zeker is... en die is na het recess zal gaan over de toekomst van de toeslagen. En misschien is er een debat over drie zaken... namelijk de brief, de staatssecretaris en een eventueel derde debat. Kijk, ik ga toch weer... Ik vraag het nu aan meneer Groot en ik wil graag, doelt u op een, dat u alsnog steun heeft gegeven aan het verzoek wat hier zojuist is gedaan? Of zegt u, nee, ik heb steun gegeven aan een debat eerder deze week en daar hou ik me aan. Ja, dus eigenlijk heel simpel. Wilt u één debat over alle zaken die hiermee te maken hebben... of drie debatten waarvan één debat een debat is over de inhoud van één debat... die voorafgaat is aan een debat over de toekomst van de brief? Ik heb gezegd, zo snel mogelijk na zes, het reces... Debat een debat voeren wat, al... wat al eerder was aangevraagd... en dat ja. kan in de teken staan van de verantwoording door de staatssecretaris. Nou, nou. He, fijn, dan zijn we er aan. Nee, daar heb je Buma. Ja, dat ben ik. <lacht> ik vind eerlijk gezegd dat u als voorzitter... te veel er toch een ander debat van probeert te maken... Dit debat is aangevraagd en dat is het debat wat er gevoerd moet worden. Ja, dus het debat wat gevoerd moet worden is een debat over de toekomst van de briefpost... en de fraude met staatssecretaris, waarna er een de tweede debat moet komen... over de toekomst van de staatssecretaris in de komende debatten met toeslagen. Het maakt mij helemaal niet uit oh. of u vanavond nog wilt debatteren... of u na de, het recess wilt debatteren. Dat is wat ik heb geprobeerd en ik <coughs> voel me eigenlijk... Nou, ja, rustig. ik, ik voel me eigenlijk een beetje onheus uh, bejegend. Als ik u het gevoel heb gegeven dat ik heb gestuurd, dan bied ik u daar mijn nederige excuus voor aan. Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. Schors u nu de vergadering over de debat of over de brief die gestuurd is? Moeten we aan de toeslag van de staatssecretaris? Het is me niet helemaal duidelijk. Moet we moeten even een debatje overvoeren. Daar kan ik even in, de lijn. Oh, Ja, Ik snap wel dat ze jankend wegliep, toch? Nee. Nee? Nee. nee. Misschien ja. ben ik heel hard nu, hoor, maar ik vind het een beetje zwak. Van Miltenburg, ja, jankend, oh, jankend. Dat ja, is wat ja. groot gezegd, maar ze, ze had duidelijk... Uh, ze brak en ze liep ja. een duidelijk een snik ja. in haar stem. Dat kan niet? Ik vond het niet kunnen. Ik weet niet uh, hoe de rest uh, hierover denkt. Maar nee, maar eerst even als vrouwen onder elkaar, oh, elkaar oh, vrouw. nou, maken. Ja, mag ik even, nee. mag ik even nee, nee, als, als vrouw? No. Ik vond het zo vreselijk dat ze zei daarna in een interview... Um, ja, uh, toen gebeurde wat... Meer vrouwen gebeurt dan ga je huilen. En toen dacht ik, oké. Okay. Jaren 70 aan de lijn, Dolomina, hallo, weet je wel. Alle vrouwen worden ja, geen Oestrogeen, ja, ja, ze heeft een punt. Wij huilen sneller. Nou, ik, zou, ik zou niet zo snel huilen, maar dat is nee. misschien meer een... Maar Schoon was deze. dat, dat hoor je voor jezelf te houden. En, uh, de, ja, op het moment dat voor je, je daar zit... Maar. Ja, voor je maar, hou je even in, zeg. Uh, je bent kamervoorzitter. Ik kan me best voorstellen dat je boos bent na zo'n opmerking. Want het is natuurlijk behoorlijke beschuldiging uh, die Buma heeft gemaakt... Of je het ermee eens bent of niet uh, ja. valt ook nog. Uh, Misschien te was het wel de tijd van de maand. Ja, dus? Dat is ook ja. geen excuus. Ja. Nee, maar wel een verklaring. Hè, Menno? Menno, kom eens even bij, hoor. Ik blijf even hier zitten. Ja. Heren, wat vonden, ja. wat vonden jullie ervan? Kon dit, ja. dat huilen? Oh, het ik is heb, gebeurd, dus kan het. Maar ik, bedoel, de, ik of, heb het niet gezien. Ik snap wel dat je van procedurevergaderingen zeer geëmotioneerd kunt raken. Ik heb het vroeger als journalist ook moeten volgen in de Tweede Kamer. Nou, als je ergens gek van werd, dan werd het inderdaad van dit soort mm. uh, dingen um, dat je dan op een gegeven moment even wegloopt. Ja, ik kan er ook niet echt vreselijk mee zitten. Ik snap wel een beetje dat, want uh, ik heb het nu een beetje, een, een, een, een draadje aangegeven qua knippers, <laughs> klein, Kleine, klein, nou, maar ook weer niet zo heel verschrikkelijk nee, zo. Nee, nee, Ik Die het gezien. geen ene jota. Dat is gekeken. En wat ik wel echt, want zij vraagt al, er ja, kunt u? dan gewoon zeggen, wilt u nog één of twee? Zeg dan gewoon ja of nee, panikhoek. Nou ja, nee, ze, ze, dat... ze relativeert het op een gegeven moment niet. En ik denk ja. dat, daar, dat ze daar de mis mee ingaat. Uh, uh, ik hoorde mijn collega Joost Vullings van, vanochtend op de radio vertellen... ook over Gerry Verbeet. En dat is wel iemand natuurlijk die Aderus zelf is. Maar die kon ook wel spinnig worden, vond ik. Nou ja, daar het wel... Die kon het dan even relativeren. En dan kreeg het net even, als hij hier uh, halverwege ja. een grap had gemaakt... Van, nou ik snap het ook niet meer uh, waar we het over hebben. Zoals dus ja. we even met z'n allen vijf minuten uh, in de cantina een borrel gaan drinken... Dan is, Klaar, zij had wat, terug is wat meer zelfspot, verbeet. Ja, ja precies. Ja, ja en Dat goed, had zij ook kunnen gebruiken. Ik hoorde juist Vullings ook zeggen: ook verbeet had echt wel even de tijd ja, nodig ja, om tuurlijk, in te komen. Het is ja. natuurlijk ja. ook ja. een aantal maanden. Nou, niet een hondenbaan, maar het is niet een baan waar je voor leert. Uh, je kunt een goed, kamer, uh, goed, goed Kamerlid zijn, maar het is wat anders om Kamervoorzitter te zijn. Ik bedoel, ja. uh, menigeen heeft wel moeite om een vergadering met vijf personen te leiden. Dat cool. zijn we de 150. Maar we zijn nu zes maanden verder. Komt het nog goed? Uh, dat vraagt me heel erg af wat natuurlijk extra pijnlijk is. Is dat haar eigen presidium nu uh, uh, het er ook over heeft. Ja, en, je weet je, als ja wel, als... voor de wind. Die ze ja. ja. ook uh, ja. bij jullie volgens mij vanochtend erover ja. uitlaat. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel extra pijnlijk voor haar. Als je eigen. Uh, als je eigen uh, ik vind het ook wel wat eerlijk gezegd dat, dat zij publiekelijk wordt afgevallen. Misschien, uh, de, ik bedoel ze nou, dit... kreeg steun van Rut. Ja, ja. oké, okay, maar goed. Of dat dan je helpt, dat is ook maar weer de vraag. Uh, uh, uh, soms kun je maar beter vanuit sommige hoeken geen steun krijgen. Van Rutte. Dan, om de nou nee, ja, goed, omdat je dan wel heel erg, erg de nadruk erop legt. Uh, ja, het is gewoon, gewoon een lastige situatie voor haar. Ik maar, weet niet of ze het volhoudt. Ik ook niet. Ze denkt. maakt er op mij. Ik, ik, ik ken haar helemaal niet, hoor. Ja, van gezicht en wel uit kamer, maar niet echt. Ik heb er niet zo gevolgd als kamervoorzitter. Ze maakt een wat wat uh, hoe moet ik zeggen bijna overspannen uh, indruk van. Nou, ik, dat dat gewoon niet meer even, helemaal niet meer aankomt. Ze wordt geïrriteerd, hè? Dat dat, zie, ja, dat hoor je. Ja. En ja, ja goed. Ik hoorde wel weer Joost Vullings vanochtend zeggen op Radio 1... Ik heb er niks over ongesteldheid horen, zegt trouwens. Nee, nee, maar goed, het kan durf Daar Jullie hebben stand van. Ik hoorde wel zeggen van, het zal echt niet zo vaart lopen... dat je als voorzitter wordt weggestuurd, dat gebeurt niet. Maar goed, misschien houdt ze de eer aan zichzelf. Ja, ik wou net zeggen, misschien denkt ze zelf... nou, weet je wat, jongens, dan niet. Maar goed, Dukman heeft het jaren volgehouden, jongens... met heel veel kritiek en heel veel missen. En het is bijna zomerreces. Daarom, zo het kan's bijkomen. Misschien is het een nieuwe stijl Jongen modern. Ze dus vindt zichzelf jongen modern. Ja, ik vind mezelf ja. jongen modern. Kijk. <laughs> ja. ja, zou kunnen. Ze gaat koffie drinken met Joël voor de wind. Heel veel kopjes koffie. En dan komt het goed, wellicht. We zetten er een punt achter. Mannenzaken, eindelijk. Godverdank, we zijn gered. Ragnar naar Niemeyer, Herenveen AZ. Slotfase 4-0 voor AZ. Er is de afgelopen minuten niet veel aan veranderd. Kijk ik naar de trappen tussen de tribunestoeltjes in. Ja, dan zal het je niet verbazen. Heel veel Friese supporters verlaten het stadion al. Nou, daar zijn ze al een minuut of tien geleden mee begonnen. Herenveen gaat vandaag collectief door het ijs. Bijna letterlijk, want het is opvallend koud vanavond in het Lenstra stadion. En we zitten toch al bijna, nou ja, jullie zijn net al in het zomerreces zo ongeveer. Geen uh, hele grote kansen meer gezien. Naast het collectief beter gevoetbald dan Herenveen Vorige week, zoals gezegd, tegen Ajax. Goed spel, goed collectief, goede Vin Bogasson. En die hebben we vanavond op één of twee momenten na te weinig in beeld gezien. Hij werd niet gevonden. Zwakke mensen op de vleugels met El Ganassi en met Van La Parra. En nu nog eens een uitbraak met Roy Beer namens AZ, rechterkant zoekt de achterlijn. Vindt die achterlijn ook, gaat er makkelijk langs bij zijn tegenstander... en geeft dan ook nog een afgemeten bal op door Die denkt al, uh, het is voorbij. Dat is niet zo. Hij kopte Nossel nogal... Nonchalant over het doel van Noordveld heen. Van een meter of vijf afstand. En dan zitten we op drie minuten voor het einde. Kijkt Marco van Basten naar de klok. En ziet hij dat deze Leidensweg nog een minuut of drie gaat duren. 5-1 nederlaag bij PSV. 6-3 bij Heracles. En vandaag de grootste thuisnederlaag voor Jereveen van het seizoen. Tegen AZ. Dat ook volgend jaar in de Eredivisie speelt. BLM Today. Zet een punt. Achter de week. Jij gunt het hem zo, Luc van Basten. Toch? Je mensen zeggen, uh, oh, oh, oh, oh je kijkt me nu ja, naar echt, echt? Ik gun het. de is volgens dus mij aardige man, maar uh, ik kan niet meer ja, waarom. Ah, nee, ik dacht dat jij daar wel eens over uitliet. Wat aardige... was toen? Nee. Ja. Maakt me niks uit. Tenzij hij hier in de studio zit, dan zegt hij ja. Ja, niet die, ja. ja als hij hier ja. zou zitten, zeker. Ja, ja. ja nee, absoluut. Ja. Doe dan maar een beetje muziek. Ja, ja uh, Vampire Weekend. Ah. Ja, toch? Ja. Nou, in 2007 hadden zij ja. hun eerste uh, li liedjes. En uh, nou, daar werd ik emotioneel van. Dan zat ik echt met uh, tranen biggelend over mijn wangen. Vond ik echt wel mooi. En nu hebben ze een nieuwe plaat. Gaat binnenkort uitkomen. 6 mei. En er staat uh, een single op. Diana Young heet die. Is net uitgekomen. En het is eigenlijk een, een, ja, is eigenlijk een heel andere stijl wat ze hebben aangenomen. En vroeger hadden ze die, die Paul Simon Graceland stijl. Eigenlijk was gewoon die eerste plaat gewoon een totale kopie van het album. Alleen al modern. Fris en modern. En uh, nu hebben ze dan... Ja, het is, ik ben, ik ben geen Erik Kortom, maar in mijn oren klinkt het als een totaal nieuw genre, wat ze hebben bedacht. Ik vind het leuk, dat Diana Young, Vampire Weekend. <ie mostrar> Right on, baby, ride eight, eight, eight, eight, on eight, eight, eight, eight, light. Time, baby, baby, baby, right on baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Toch weer huilend naar de winkel toe. Uh, 6 mei dan verschijnt Modern Vampires of the City. Luc, de laatste punten van de week. Ja, We beginnen met de aanslagen in Boston. De enige nog levende verdachte heeft inmiddels antwoord gegeven... op een aantal schriftelijke vragen, zonder daarbij zelf te praten. Zijn broer, die is al dood, leek zich in het jaar voor de aanslagen... steeds meer te verdiepen in het extremistische gedachtegoed. De Russische geheime dienst, die wist dat. De FSB heeft toen ook de FBI ingelicht. Die heeft hem toen gesproken, Tamerlan, Maar de FBI die, die, die constateerde eigenlijk niets verdachts. Het enige wat ze eigenlijk gedaan hebben... is zijn aanvraag voor het Amerikaanse staatsburgerschap... Dat hebben ze toen om hold gezet. Verder hebben ze dus eigenlijk uh, dus niks gedaan. Vandaar dat een aantal senators nu ook zegt... ja, de FBI, they dropped the ball. Ze hebben het gewoon verprutst. Ja, aan tafel uh, nog steeds. NOS uh, Koninklijk Huisverslaggever Menno Remer Lamia Aharouai, BNR-journalisten en columnisten... en uh, Jelle van Buren, uh, onze veiligheidsman vanavond. Um, ja, hebben ze uh, gefaald... Uh, dat is achteraf dan weer heel erg makkelijk te zeggen. Dan blijkt er altijd ergens een snippertje informatie al eerder te zijn geweest. Met de kennis van achteraf ga je dat invullen. En dan kom je tot dit ja, jij soort grote uitspraken. bent wel van uitbraken. het uh, <laughs> relativeren, hè? Nee, maar dat is de realiteit. Uh, je uh, inlichtingendiensten worden overspoeld met tips, met brokjes, informatie. Um, als je het idee hebt dat het allemaal zo duidelijk is... en dat je dan meteen bij de goede uitkomt... ja, zo, zo zit dat werk gewoon niet in elkaar. Dus het dat toch achteraf... ook een spelfout in zijn naam of zo? Ik ja. dat goed. Het zou ook nog heel goed kunnen. Ik wil al die informatie die in al die systemen wordt gepropt, dat één spelfout of één uh, verkeerde getypte voornaam. Hij, en hij je reisde, mist al iets. Ja, hij ja. reisde naar, naar Rusland en dat werd niet opgemerkt, omdat ja. ze bij de douane ze voornamelijk verkeerd hadden ingevoerd. Terwijl die eigenlijk toen al op een, uh, een terroristenlijst stond. Dat moet je en, ja, maar dat soort ja. dingen gebeurt vaker. Um, Menselijke fout, ja. Ja, en dat, je zou het ook van de andere kant kunnen uh, bekijken. In Nederland bijvoorbeeld is er een groot probleem met de procesverbalen, omdat die steeds slordiger worden ingevuld, omdat de opleiding van de agenten gewoon ook minder is. Dat soort simpele dingen kan waarschijnlijk van grotere invloed zijn uiteindelijk op het veiligheidsniveau in een land dan allerlei hele drastische maatregelen of bevoegdheden weer uitdenken. Het gaat uiteindelijk ook altijd om dit soort dingen. Maar goed, zijn familie is ondervraagd, hij is ondervraagd, ja. Nou, de FBI doen ze dat vrij grondig, maar het kan toch ook heel erg goed zijn dat ze op dat moment inderdaad Verder geen snipper bewijs konden vinden die en, uh, erop duidde dat zij iets van plan waren. Misschien waren ze op dat moment ook nog helemaal niets van plan, nee, kortom. Te makkelijk om nu te zeggen van, we hadden het kunnen voorkomen... en nou moeten er even een paar koppen rollen. En dat wordt natuurlijk ook heel snel weer gewoon een politiek spel. Is het iets waar jij, als je dit hoort, Lamia, ja, jij zit ook de hele dag in het nieuws met je neus... word je daar angstig van? Dat je denkt, doet het iets met je? dat denk je, nou ja, dat kan dus gewoon gebeuren. Ja, maar het kan sowieso gebeuren. Dus ik, ja, dat is, dat is het vooral een beetje, weet je wel. Ik sta dinsdag ook gewoon op de dam. Ja, misschien gebeurt er wel wat. Nee, nou, maar, maar dat er dus niet. dit soort fouten worden gemaakt. Terwijl hij was al in het vizier en dan kan het alsnog fout gaan. Ja. Ja. ja, wat nee. doe je er tegen? Dat is het meer een beetje, weet je wel. Ja, je kan, wel, je, kan je wel afvragen. En nu zeg jij die menselijke fouten zijn groter dan drastische maatregelen. En ik ben bij mezelf, zoals uh, de bezuiniging op de AIVD. Nou, dat niet alleen. Je kunt bijvoorbeeld ook veel meer denken aan bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg of drempels uh, opgooien. Het is natuurlijk ook een beetje het cynische van het geheel. Er zijn gewoon een hoop mensen die zitten in de problemen en pas als het veiligheidsargument ingebracht wordt, uh, dan gaan we er naar kijken en er komen middelen beschikbaar, terwijl je zou het natuurlijk ook kunnen omdraaien en vanuit een andere optiek uh, je het lot van die mensen willen aantrekken. Ja. Alleen dat is op dit moment politiek en maatschappelijk gesproken... niet het meest hippe antwoord om te geven. Ik denk, ik denk vooral dat als je er heet het bewust van gaat zijn... dat je dan gewoon niet meer normaal kan leven. Maar, dat je de hele tijd op iedere straathoek wel iets ziet... weet je wel waarvan je denkt, oh nee, oh nee. Ja, maar het is ook de les van lijden en zo. Ja. Als je je persoonlijk of als samenleving gaat laten leiden... door risico en paniek... <clears throat> dan creëer je gewoon op het ja. eind een onleefbare samenleving. Maar volgens mij uh, moet je ervoor hoeden dat je uitgaat van de schijnveiligheid... en je uh, altijd realiseert dat kan altijd wat gebeuren, ja. maar kan gebeuren ook als ik de straat oversteek, ja. kan, kan er ook wat gebeuren. Okay. It's live, uh, ja. zoals het nu is. En daar ga je dood van. Ja. Uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Ja, precies. Ja. Ja. Punt. Ja. Is, dat, is het klaar? Ja. ja. Volgende uh, punt. Het, ja. Bram Moskowicz is geen advocaat meer. Deze week werd hij uit het ambt gezet door het Hof van Discipline. Het Hof heeft beslist, wat de, de Raad van Discipline ook al had beslist... dat het een lange reeks is van aan Moskowicz gemaakte verwijten... die heel ernstig zijn die stelselmatig zijn, structureel zijn. En men heeft gezegd, ja, iemand, een advocaat die zo optreedt... die mag geen advocaat meer zijn. Nou, drie keer raden wie het daar niet mee eens is. Bram Moscovici zelf. Ik valt eigenlijk wel mee waar ik spijt van. Ik zeg niet dat ik het niet erg vind. Ik vind het uh, buitengewoon triest dat ik het vak niet mogen uitoeven... want het gaat door mijn aderen. Zal het ook altijd blijven gegaan? mij? Nu? Lamia, alles gevolgd natuurlijk. Ja. Wat denk jij? Um, ik heb, weet er te weinig vanaf om te bepalen... of het nou goed is of hij uit advocatuur is gezet of niet. Maar um, een interessante man blijft het. <lacht> ja, dat wel. Heb je de, de, de, bij uh, Paul Wittemag gezien? Ja, ja, dat was echt... Maar dat was, dat was echt fascinerend. Kijk, ze, nu leeft hij helemaal. <lacht> op Even serieus. Was, je ziet zo'n... Ja, zo zo Intellect, Zo zie ik hem toch wel ja. als een intellectuele man. Je ziet zo, waar hij normaal wel wat rationeler is... hij werd helemaal overgenomen door zijn emoties. Ja. En hij claimde dat hele interview. Nou, dat vind ik sowieso een eigenschap die hij heeft. <laughs> op, ja, waar ik toch wel enigszins bewondering voor heb. Dat was zo bizar om te zien. Fascinerend ja, was het ja, theater. Ja, ja. Ja. Ja. Hebben jullie dan RTL Boulevard gezien? Nee, nee, ah, nee want dat kijkt het intellect in natuurlijk niet naar. Ik in Luc, heb het natuurlijk gezien, Uiteraard, vriend, net gemist. En Menno, wat Ach, jongen, hebben we gemist? Nou, nou ja, Luc... Ja, Je moet maar. beschrijven, dat was een toneelstuk. Prachtig, ja. want zijn vrienden zaten erbij. hebben Ernst Geblik en Albert natuurlijk. Ja, het het, en, en, maar maar Bram, die zat ook een beetje <laughs> zo op een hoekje van, van de desk... een beetje naar buiten gedraaid met zijn benen. En hij keek zo'n beetje met zijn hoog omlaag, een beetje geslagen. En... Het was allemaal voorbij en hij zet er een punt achter ja. en ze hoeft het niet meer en hij gaat wel naar de tv en het, ah, ja, maar ja, het was ook, zo, het voelde ja, alsof als, als, als, als, als, als, als zijn laatste ding was dat hij nog over wilde zeggen. Ja, even. En, en dan ja, mocht hij en, dan allemaal kwijt. En, ja en, en, en, en daarna ging hij met zijn steen slippers aan de wereld rond ja. uh, <lacht> zo, en, zo en, en, en de armen heen. helpen. Ja. 16 mei, dan is hij terug met de persconferentie, dan weten we meer. Heeluk. Het was een heftig voetbalweekje vol met Champions League-voetbal. Vooral de Duitse teams deden het goed, of eigenlijk deden alleen de Duitse teams het goed. Borussia Dortmund won van Real Madrid, Bayern München won van Barcelona en dat was shocking. Eerlijk gezegd, heerlijk. dat was het mm. toch. Het onoverwinnelijke goddelijke Barcelona van Lionel Messi werd dinsdag door Bayern München afgedroogd. 4-0. Ja, het werd 4 tegen 0 een uitslag nog hier. Tijdens de wedstrijd werd er al zachtjes gesproken over het einde van een tijdperk. Inderdaad, wat Barcelona leek. Ik wil er nog eens bij dat gisteren de Spaanse koninklijke Real Madrid werd overlopen door een andere Duitse club, Borussia Dortmund. Ja. Ja, inderdaad. Ze waren niet de enige Aan die... Aan tafel Tom Egbers en in Barcelona wonachtige journalist Edwin Winkels... over de soms zo fraaie tragiek van grote elftallen in verval. Ik zeg het bijna als een dichter. Maar Edwin, jij komt uit Barcelona, je bent net geland. Jij eet Barcelona, jij proeft Barcelona, jij kent de Catalanen door en door. Jij kent ze, jij eet Catalanen, jij proeft ze, je ruikt de stad, je ademt de stad... en je bent je eigenlijk Barcelona. Hoe is de stemming in de stad? Ja, triest. Willem maar... ik... Uh, nee, dat dus, uh, brand jij maar los. Jij bent hier volgens mij de, de, de kenner aan tafel. Ja, nou ik, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dus de half niet gezien, want ik was dus vrij. What? Dus ik dacht ja, het was super lekker weer. Ik dacht ik ga het terras op. Maar het, uh, ik heb ze wel in de herhaling teruggekeken. Het waren, ja, in doe. de herhaling? Ja, en, en dan ja, in de herhaling. Oh, oh. Oh. Heb je dan ook geprobeerd om niet te horen wat er uit was? Nee, nee, nee, nee oh. dat niet. Jij dat dat kijkt nee. op je vrije dagen. Of oh, toen, of toen je eenmaal weer aan het werk? was Ben je al die herhalingen? Ik ja, ja, terug van op werk. Ja, tweede dan ja. dan kijk ik eerst twee herhalingen. Ja, ja, ja. Maar we ja. hebben straks wel Ach, een schrik. probleem. Ja. Want welke Duitse gaat nu winnen? Ja, Meestal is er een Duitser, dat, ik... dat vind ik dus heel vervelend. Dat er ja. dus twee teams uit hetzelfde land tegen elkaar ja. spelen. Dan heb je, heb je toch minder spanning. Het kan ja. ook niet heel veel... Ja, ik, denk, ik hoop dan wel weer Bayern. Ja, dat zit erop bij. Ja, zit erop bij. Ja, dat de bij. <laughs> ja, Echt? is toch leuk voor de jongen een keer? Ah, het is een mooie ja. metafoor voor het moderne Europa. Dat nu ja. ook de efficiënte, hardwerkende, noordelijke landen winnen... van die vlierenfluiters in het ja. zuiden die eh. ons geld hebben verrast. Ja, en nog, ook in het voetbal. want er, er gaan echt, die zitten, Spanje is al bijna failliet, maar dat voetbal ja. is al jaren failliet. Ja, dus wat dat betreft... Ja. Een illustratie van de tijd. Ik zag dat Messi ook een beetje dikker was geworden. Ja, hij ja, had, uh, ja. ja, had, uh, ja. had een beetje... Een ja, totdat hij weer vier scoort en dan is hij weer geweldig. Ah. Is dat, dat ja, voor people die zijn haar twee keer per wedstrijd? Nee, dat is wel een Ja jongens, ik weet het niet. Jee, ik heb hier nog binnen van voetbalrezen. I love BNR. Goed, laatste punt. Koningsspelen, ja, die waren echt ja. fantastisch cool. natuurlijk, ja, dat was echt superleuk. De toekomstige koning en koningin openen vanmorgen in Enschede die koningsspelen. Wat gebeurt er nu? Nou, er wordt overal gesport, kinderen zijn aan ja, het uh, volleyballen hier achter me. Er wordt hier verderop voor uh, judo en voor <lacht> <lacht> ja, De Ziergulbar. Weer viel een beetje tegen vandaag nee ja ik hoorde Menno vanochtend op de radio. Nee, schitterend weer. Ja. Wat slapstick was hey, het, Menno. Ik zat op Vlieland. Dat was prachtig weer. En Ik heb gewoon gedaan als ik in Enschede was. nee Het was echt, het was echt het was fantastisch. het was echt, echt, echt prachtig. Strak blauwe lucht, zon. en het allermooiste was... het duurde een tijdje voordat ze weggingen. Want ze zouden een kwart over tien weg. en Ja, vandoor, die wordt weer half elf. Dus ik heb echt een kwartier met Sven Kokkeman op Radio 1 uh, vol te ja, maken. Ja, eh, maar het mooiste je was... Ik, je ziet de grijze lucht aankomen. En ze, ze stappen in die auto. En ze draaien de bocht om. Ze rijden... Ik denk dat we niet bij de hoek van de straat waren... en vloep plensen van de regen daar in Enschede. Ik vind het knap. Uh, zoals Koning koninklief zegt, door weer de wind. Hey, precies. Daar sta je dan. Daar houden we het al ja. bij. Is dat het enige wat we over ja. zoiets belangwekkends, als de Koningsspelen ja. Nou, uh, uh, ik vond het wel leuk dat, want op Twitter, ik heb heel dag Twitter gevolgd. En daar waren mensen juist wel heel erg positief. Ja. Dat je lekker kon sporten en zo. En dat vonden mensen wel heel ja, leuk. Dat, dus dat dat ik vond eens ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> dat ook. eigenlijk een keer eten kreeg in de Ja, precies. Dat gebeurt ook niet overal. Nee. nee dat was, <laughs> ja, positieve dag. Dank je wel, Menno, dan menno, dan menno. Dank je wel. Lamia dank. Jelle van Buren, dank. Lukie Kink, dank je wel. Yes, je veilig. Dank je wel, Iedere vrijdag een mooie Ik vind het zo mooi dat de men dan eigenlijk gewoon echt een, een, een koningshuis Haan, is. Nu, hè? Oh, als je dat, Oh, niet te geloven. Het is erg, Oh, die steken onder water. Fem oh, oh, oh. nou, eruit jongens? Ja, nee, is, mij nog, uh, is er geen voetbal meer eigenlijk? Dat heb ik al gezegd. het afgelopen, ja, oh, kijk hoor, is afgelopen meneer... En nu Menno. Zondag ja, oktober 12, tijd voor briefing. de perstribune. Hier ben ik, mag ik meetreden? Justine Marcella van het plat Vorsten Royal vertelt hoe verbaasd zij was toen Beatrix haar aftreden bekend maakte. Zeer, ja, heel erg verrast. Kan niet anders zeggen. Bondscoach Ronald Florijn van de Roei-junioren blikt terug op zijn gouden carrière. Nederland wint goud! Oh, en John Valt Schip, 25 jaar na dato, over zijn aandeel op het EK 88. Hoe voelde me niet helemaal fit, maar goed, dat heb ik natuurlijk niet gezegd. Een oranje perstribune met een gouden randje. Zondagmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U kunt kiezen voor een motorzaag van Stiel... omdat die er al is vanaf 169 euro. Of gewoon omdat u dol bent op een toptuin. Stiel. Sterk werk.